10 uur, Kees Groot, met het NOS-journaal. Minister Schultz van Verkeer wil op de hoge snelheidslijn ook Intercities laten rijden. Het is een van de maatregelen om de lijn tussen Amsterdam en België rendabel te maken. De HSL, die wordt geëxporteerd door NS en KLM, leidt grote verliezen... omdat het aantal passagiers zwaar tegenvalt. Een failliet zou de staat 2 miljard euro kosten. Minister Schultz wil daarom ruim 300 miljoen aan de hoge snelheidslijn bijbetalen... Ze moeten niet alleen intercitys gaan rijden, een andere voorwaarde is dat de KLM zich uit het project terugtrekt en dat de NS alleen verder gaat. Vrijdag komt de kwestie aan de orde in de ministerraad. In Amerika is een man opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij heeft geschoten op het Witte Huis in Washington. De verdachte is 21 en hij werd gearresteerd in Pennsylvania. Hij zou vrijdag van een afstand van zo'n 700 meter geschoten hebben op de woning en de werkruimtes van de president. Een van de kogels ging door het raam. De man kon worden opgespoord aan de hand van een wapen dat werd gevonden in een verlaten auto bij het Witte Huis. De verdachte staat volgens media bekend als gewelddadig en als een drugsgebruiker. Pink Ribbon geeft veel minder geld uit aan onderzoek naar borstkanker dan wat ze zelf beloven. Dat blijkt uit een reportage van Nieuwsuur. De bedoeling is dat Pink Ribbon 15% uitgeeft aan wetenschappelijk onderzoek, maar het is per saldo 1,8%. De afgelopen jaren heeft Pink Ribbon 16 miljoen euro opgehaald... onder meer met de verkoop van allerlei roze producten. Van die 16 miljoen is 288.000 euro gebruikt voor onderzoek naar borstkanker. Pink Ribbon zegt in een reactie dat het zich vooral richt op voorlichting... en dat onderzoek naar kanker gedaan wordt door KWF-kankerbestrijding. Het weer vanavond en vannacht is het helder en het gaat een paar graden vriezen...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 De Lijn, met Ronald van der Geer. Goedenavond aan het spannende boek Ajax. En hoe nu verder is vandaag een nieuw hoofdstuk toegevoegd. En wel met een hele spannende titel. En toen kwam Louis van Gaal. Voormalig trainer en technisch directeur is door de Raad van Commissarissen... gevraagd om voorzitter van de directie te worden... Martin Sturkenboom en Danny Blind als secondanten. Dat is een verrassende naam, want eerder werden toch Marco van Basten... Tjöla Ling en Edo Ophof in relatie tot de functie van de algemeen directeur genoemd. En die kwamen uit de koker van commissaris Johan Cruijff. Die van Van Gaal niet. Het komend uur een reconstructie van de afgelopen dag, misschien wel van de afgelopen weken. En we proberen duidelijkheid te scheppen in de chaos, want dat woord... Kom toch als eerste naar boven als je aan de bestuurlijke perikelen bij Ajax denkt. Ajax, Ajax en nog eens Ajax. Tot 11 uur in de Lijn. Ja, Louis van Gaal, hij keert dus terug bij Ajax, daar kunnen we niet omheen. Voor de derde keer, inmiddels al in zijn carrière, gaat hij een functie bij de Amsterdammers bekleden. Hij wordt algemeen directeur per 1 juli 2012. Tot die tijd wordt die functie nog waargenomen door een tweemanschap. Martin Sturkenboom en Danny Blind. We gaan daarover praten in de studio met onderzoeksjournalist Menno de Galan, ook de auteur van het boek De Koep van Kruijf. Menno, goedenavond. Goedenavond. Is dit nou de climax waar iedereen op zat te wachten? Ja, dit was een doffe dreun die uh, natrilt tot in Barcelona, lijkt mij. Is het een knock-out? Dat lijkt mij nog niet, maar het is in elk geval wel een, een klap die telt. Is het iets waar je met respect over kunt spreken? Dat je kunt zeggen, kijk, dit is nou eens tot in perfectie voorbereid... en staat eigenlijk heel haaks op alles wat er... Ja, in, in chaos eigenlijk gebeurd is de afgelopen maanden. Nou, tot op zekere hoogte denk ik van wel. Uh, ik denk dat de vier leden van deze Raad van Commissarissen... hun werk in stilte uh, hebben gedaan, goed hebben voorbereid... en met een, uh, een knaller zijn gekomen... die uh, de rest van Nederland, sportief Nederland in elk geval heeft verbaasd. En daarmee heb je de helft van de wedstrijd al gewonnen. Hoe kwam die bij jou aan? Want je hebt je verdiept in, in Ajax, je hebt de Koep van Kruijf geschreven. Daarmee heb je, he, daarin heb je met allerlei mensen gesproken. Hoe kwam het bij jou aan, dit nieuws vandaag? Ja, ik had natuurlijk veel verwacht, maar dit uitgerekend weer niet. Uh, de naam Louis van Gaal uh, kwam in mijn uh, woordenboek niet voor, uh, was ver uh, buiten mijn horizon uh, verdwenen, ja. kan je wel zeggen. Uh, toen ik ervan hoorde, dacht ik ook, nou, dit uh, is een knaller. Is dit, um, voordat we naar de Arena gaan, uh, ook zoiets van, um, vanuit de Raad van Commissarissen gedacht, want we hebben het woord knock-out al voorzichtig laten vallen, dit is iets waar we ja, geheim mee winnen, waar we uiteindelijk een einde kunnen maken aan de strijd, want dat is natuurlijk ook belangrijk. Nou ja, kijk, ik denk dat uh, Louis van Gaal is iemand die in het verleden heeft bewezen uh, bij diverse clubs uh, dat hij een club op sleeptouw kan nemen. Een club die niet functioneert, uh, functionerend kan maken, ook winnend kan maken. In dat opzicht uh, is het, uh, lijkt het een uitstekende keuze. Um, hoe, in hoeverre uh, Van Gaal in staat is ook de chaos uh, rondom de club... rondom het eerste te beheersen en te overwinnen... dat moet de toekomst natuurlijk uitwijzen. Ik zou zeggen dat hij daar wellicht wel toe in staat uh, kan zijn. Uh, maar het vereist veel van zijn managementkwaliteiten. Want we hebben het over de patiënt Ajax hè, in, in bestuurlijk opzicht. Inmiddels wel, ja. Je kunnen zeggen, volgens mij is de chaos daar uh, uh, meer dan compleet. En was er behoefte aan duidelijkheid? En uh, ja, als ik aan vergaal denk, en wil ik niet voor zijn, maar denk ik altijd wel aan duidelijk zijn. Ik denk ook vooral aan orde bij ja. verhaal. Dus um, waar je misschien bij Kruif, uh, uh, zonder dat ik partij wil trekken voor de een of de ander, maar waar je bij Kruif uh, uh, meer toch me geneigd bent te denken aan creativiteit of aan chaos op een positieve manier, denk je bij van Gaal aan een compleet ander model, namelijk dat van orde. We gaan naar de Amsterdam Arena. Ragnar Niemeijer is daar, onze verslaggever, is daar sowieso... omdat de ledenraad vanavond bijeen zou komen. Dat zou al gebeuren. Weliswaar met een andere reden, want er zou een... de keuzecommissie, of er zou een commissie... Ja, zeg maar, Menno. Zou een bestuursraad worden gekozen Precies. vandaag. En de verzoeningscommissie zou met een verslag komen... van de, uh, ja, de, de, de, de, de mogelijkheid of er nog een compromis mogelijk was... tussen de vier leden van de Raad van Commissarissen... en het vijfde lid, Johan Kruijf. Maar dat zal ongetwijfeld van de agenda zijn, want er is groot nieuws. De ledenraad is bijeen. Hoe is de sfeer op dit moment? Dag het nogmaals. Um, ja, we hebben die mensen natuurlijk al een tijdje niet meer gezien. Zo eerlijk moeten we zijn. Er komt er eigenlijk heel weinig over naar buiten. Er zijn wel één of twee namen. Uh, hein Bloks, uh, Rogier van Bokstel. Rogier van Bokstel, uh, die zijn dan pro-van gaal. Maar ja, je hebt 24 mensen in die lederaad zitten. Die kwamen hier vanavond aan bij de Amsterdam Arena. Wisten werkelijk uh, van niets. Hadden totaal geen enkel idee dat dit nieuws ze boven het hoofd hing, zou je bijna kunnen zeggen. Uh, totaal verrast. Een aantal mensen reageert dan met... nou ja, oké, okay, laten we luisteren wat er uh, te gebeuren staat. Er zijn mensen die meteen zeggen... nou, dacht het niet, niet hier. Dan quote ik even vrij uh, Sjaak Zwart bijvoorbeeld. Een van de ereleden van Ajax. En er zijn ook mensen die zeggen, uh, fantastisch, uh, dit moeten we doen. Dit is een uitkomst waar niemand op gerekend had, wat Menno ook zegt. Maar die toch uh, ja, misschien wel de ultieme oplossing biedt. Maar de, to de totale verwarring, uh, dat woord viel volgens mij al... Uh, ja, die heeft zich meester gemaakt van deze mensen hier. En uh, dat mag ook weer gek heten natuurlijk. Want ja, zij zijn Ajax, zij vormen Ajax. Ze praten over het besturen van Ajax. Ja, en als de pers dan meer weet dan deze mensen met z'n allen bij elkaar... dan schept dat natuurlijk een hele bizarre situatie. Ja, laten we even luisteren naar wat reacties die jij eerder vanavond opgenomen hebt. Uh, Achtervolgens Rob Been junior, Arie van Os en Kea Molenaar. Ik ben redelijk verrast, ja. Ik denk dat we eerst even als leden uit bij elkaar moeten komen... en ons moeten beraden op de positie of op de situatie die nu is ontstaan. En uh, nou, dit is, wel, uh, dit is wel nieuws, ja. Dus een soort ultieme keuze nu tussen Kamp Cruijf, kamp van Gaal, zou je bijna zeggen? Nou, de motivatie van de Raad van Commissarissen om dit uh, zo te doen, die ken ik niet. Dus ik denk dat we ons eerst even moeten laten voorlichten. En dan, uh, als we alle informatie hebben, dan kunnen we daar een mening over geven. Het is zo gezegd, het is uh, ver verrassend. En als we meer informatie hebben, dan uh, kunnen we daar ook een, een uh, duidelijke uits uitspraak over geven. Zoals jullie weten ben ik een ongelofelijke uh, fan van uh, Bavaal. Ik heb uh, een jaartje of zes heb ik uitstekend met hem gewerkt. Uh, veel prijzen gewonnen. Dus uh, wat mij betreft uh, is hij welkom als het maar wel op een goede manier gebeurt. En wat is een goede manier? Een goede manier dat het in, met goede verstandhouding met zowel uh, uh, ledenraad, bestuur, uh, raad van commissaris uh, en Johan Cruijff zelf als belangrijkste persoon natuurlijk gaat. Dat is een vraag stellen waar u, waarop u vermoedelijk het antwoord al weet. Ja, maar dat weet je met Johan Cruijff nooit natuurlijk. Maar is dit een soort ultieme uitkomst dan voor u? Want zo klinkt het een beetje zo van deze optie. Ja, waarom ook niet? Uh, je mag best weten dat, ik in, dat gezien de laatste week wat er allemaal heeft plaatsgevonden, kreeg ik langs op de indruk dat dit een onhoudbare situatie was geworden. En dan is er maar één oplossing, dat is een andere persoon zien te vinden die Ajax... Die uh... Uh, ...zeg maar succes kan bezorgen. En als er eentje is die dat kan, dan is dat Louis van Gaal. Het toch lijkt het... een keuze te worden tussen ja, kamp Kruijf of, of het nieuwe kamp van Gaal maar. Uh, dat, is, dat is wat ik net zei juist. Ik hoop dat we juist alle uh, neuzen dezelfde richting op blijven kijken. Ook die van uh, Johan Kruijf. Het is ook een bijl in de rug van Johan. Hè? Zo, zo, zo zie ik het toch wel. Dus dat... Uh, ja, ik vind het... Uh... Ik vind het niet netjes, laat ik... Uh... Vind, ik vind ik netjes geformuleerd nog eigenlijk. Ja, dat is misschien ook een understatement. <lacht> ja, Oké. Okay. En die laatste was uh, Kea Molenaar, die, uh, dan ga ik even naar, naar Menno hier... Uh, die misschien ook wel een bel in zijn rug krijgt... want die was juist bezig met die verzoeningscommissie. Ja, die heeft vorige week, uh, geloof ik, uh, Kruif nog leidend genoemd. Uh, en uh, die zal dus absoluut niet blij zijn met deze... het uh, konijn dat uit de hoge hoed is uh, getoverd. Is het, uh, is het een, een bel in de rug van Johan Kruif? Nou ja, dat is um, misschien niet 1, 2, 3 makkelijk te zeggen. Ik denk niet dat Kruijf er blij mee is. Um, ik um, denk ook niet dat Kruijf het in zijn stoutse uh, droom had verwacht. Dus um, uh, laten we zeggen, een uh, spreekwoordelijke bijl kan je dit misschien wel noemen, ja. Want hij is gepasseerd. Vier commissarissen zeggen uh, wij willen Van Gaal. Hij is... Ja, gepasseerd. ja, wat ik heb de begrepen de is gebracht. dat de vier commissarissen het hem wel uh, hebben voor, proberen voor te leggen vandaag. En dat hij tot twee keer toe, uh, geloof ik, met de video wall niet in het reinen kwam. Uh, dus uh, ik geloof dat Danny er nog bij betrokken was. En dat uh, Danny ook zei, de video wall werkt niet. Of Johan uh, uh, uh, heeft uh, geen grip op de technologie. Of Johan kan even niet. Uh, het past, maar het is in ieder geval wel het aan het hem voorgelegd. Ja, Het past niet helemaal in zijn agenda, heb ik begrepen. Uh, uh, uh, Dochterjarig, een verjaardag vandaag. Uh, dan ja, past maar deze dat is niet in. En... Dat verhaal kennen we met alle respect, zo langzamerhand natuurlijk wel. Uh, Johan is of aan het golven in Schotland. Of hij is op zijn berg in Barcelona, of hij heeft een, een familielid dat jarig is. Er is dus altijd wel wat waarom de video-wall niet uh, ja. werkzaam is. Ja, dat was een, een, een zin nog ouwe van Cruijff. Ik weet niet of jij die inmiddels ook hebt gehoord. Ze zijn gek geworden, heeft hij vanuit Spanje laten weten onze correspondent Edwin Winkels. Nou, daar slaat hij de spijker natuurlijk mee op zijn kop. Maar uh, dat zou ik inbegrip van de heer Cruijff zelf dan uh, willen zeggen. Ja, we gaan zo even verder praten. We gaan nog even terug naar de Amsterdam Arena. Um, Ragnar, de ledenraad is bijeen. Wat, is nou, wat gaat er nu gebeuren nog vanavond? Nou ja, dat, dat is natuurlijk de grote vraag, terecht dat je hem stelt natuurlijk. Uh, het is even de vraag ten eerste, hoe lang blijven die mensen überhaupt bij elkaar zitten? Hoe lang hebben ze nodig om uh, de scherven van deze bom met z'n allen bij elkaar te rapen? En dan is eventjes de vraag, wat, wat kunnen ze doen? Want uh, je zit met een dimensionair clubbestuur onder leiding van Uri Coronel... die zijn buik zoals bekend uh, meer dan vol heeft van deze hele kwestie. Die zal vermoedelijk niet, uh, niet in actie gaan komen. Uh, er zit een ledenraad die wel een uh, motie van afkeuring... dat ik het zo noemen, kan indienen richting die RVC maar dan toch ook niet de macht heeft om mensen echt weg te sturen op dit moment. Dus het is eigenlijk een hele gekke situatie waar je aan het begin van de avond misschien nog de illusie had van... nou ja, het is een keuze tussen de een of de ander, tussen rood of zwart, tussen Van Gaal of Kruif. Ja, kan ik me inmiddels ook wel voorstellen dat deze mensen met z'n allen denken... joh, we hebben voorstanders van de een, we hebben tegenstanders voor de ander. Er zijn mensen die misschien nog niet weten waar ze eigenlijk staan in deze discussie. Dus het zou wel eens kunnen zijn dat dit inderdaad een episode is. Een hele belangrijke episode. Net zoals dat Cruijff zich op een gegeven moment een jaar geleden op, de, op het parkeerdek van de Arena meldde uit het niets. Dat dit met de naam van Gaal wel een hele bijzondere avond is. Maar dat hij vanavond nog geen definitief einde krijgt. Nee, nou, dat gaan we dan afwachten. We gaan hier even verder praten met, met Menno. Kun jij nou aangeven in uh, Jip en Janneke taal... voor mensen die, uh, die, die chaos echt helemaal zat zijn... maar wel willen weten, wat, gaat, wat, wat kan er nu gebeuren? Nu is die ledenraad bijeen, en dan? Nou, ik denk eerlijk gezegd... Dat de, de uh, dreun ook bij de ledenraad uh, zo hard is aangekomen, dat er het mij zou verbazen als er vanavond al een eensluidende beslissing zou uh, komen, uh, zou vallen. Uh, dat men bij spreken uh, zich almas uh, achter de uh, vier leden van de uh, raad van commissarissen zou scharen en zou zeggen: dit is geweldig, uh, vagaal wordt het uh, en blind wordt het. Dat kan ik me eigenlijk niet voorstellen. Uh, ik denk eerlijk gezegd daarom ook dat er uh, voorlopig wel geen orde in de chaos zal worden geschapen. Dat men dit eerst moet verwerken voordat er uh, sprake kan zijn van iets van een nieuwe realiteit. Maar wat kan er gebeuren? Wat, wat kan de ledenraad? Nou ja, kijk, in het, in het, in, er zijn, als je het in extremen uh, bekijkt of bedenkt... dan zou je kunnen zeggen dat de ledenraad het vertrouwen... Uh, zou kunnen opzeggen in de vier leden van deze raad van commissarissen. Uh, daarmee zou een totale padsituatie ontstaan. Want dan, zou dus, uh, deze, uh, uh, dan zouden die vier leden... Um, in feite, uh, zoals in het verleden is gebleken, moeten aftreden. Um, um, moeten dan, is daarmee ook dan de benoeming van Van van de baan of niet? Dat is allemaal onduidelijk. Uh, dus laten we hopen uh, voor de, de orde van Ajax... dat het zover niet zal komen. De vraag is dan wel, als de, um, de ledenraad hiermee wel akkoord gaat... wat moet er dan gebeuren met de positie van Johan Cruijff? Uh, doet Johan Cruijff dan een stap opzij? Of sch uh, schikt hij zich in deze keuze? Dat laatste lijkt me bijna onmogelijk. Nee, want mijn zou zijn, wat denk jij? Ja, ik denk dat hij dat natuurlijk nooit gaat doen. Nee. Uh, dit is zo'n belediging voor hem... Uh, ik kan me niet voorstellen dat hij morgen zal zeggen: uh, taart voor uh, de vier leden van de Raad van Commissarissen. en een bo boeketje bloemen voor Louis Vergaal. Dat kan ik me echt niet voorstellen. Nee, hij wil het alleen recht. Hè? Uh, een glas uh, complexe Rioja met Louis Vergaal drinken lijkt me ook uh, <laughs> uh, niet tot de mogelijkheden behoorlijk. Wordt ook hele, wordt geen gezellige bijeenkomst. Nee. ook. Nee, dat zou zijn exit dus betekenen. Weer en een definitieve exit. Ja, of misschien een, um, een doorstart op een andere manier. Maar ik zou nog niet weten hoe. Uh, dan moet hij nu. Uh, een beroep doen op, op machtige vrienden binnen de club waarvan ik niet zo 1, 2, 3 zou weten wie dat dan nog zouden zijn. Heeft hij veel aanzien verloren in, uh, in de afgelopen maanden? En dan bedoel ik niet qua voetballer, maar wel in zijn bestuurlijke kwaliteiten. Dat mensen toch zijn gaan twijfelen aan. Ja, Johan Cruijff, maar nu? Nou, intern bij Ajax natuurlijk wel. Er zijn heel veel leden, ook mensen die het aanvankelijk in hem zagen zitten, waarvan ik de afgelopen week heb gehoord. Uh, vooral nadat hij die beruchte vergadering van de Raad van Commissarissen binnenkwam... met uh, Tjöla Ling, die inmiddels was afgewezen, volgens mij. En volgens iedereen, behalve dan uh, in de ogen van Kruijf zelf en, en Ling uh, waarschijnlijk. Uh, dat hij met die uh, zet, uh, uh, volgens mij, zijn uh, steun die hij toch tot die tijd wel had, uh, voor een deel heeft verloren. Uh, in, de, in het omveld dus de supporters, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk uh, als puntje bij paaltje komt... dat ze in elk geval verbaal uh, nog wel een steun aan Johan Cruijff zullen geven. Hoe diep die steun is, dat kan ik gewoon niet uh, goed inschatten. Daarnaast heb je natuurlijk de journalisten die hem uh, door dik en deun steunen... Dat, die zullen dat ook wel blijven doen. En er is voor Vergaal wel respect bij... De aanhang. Dat lijkt me wel. Waar de sprake is van liefde voor Kruif eh, bij een aanhang, eh, hoe diep die liefde gaat, nogmaals, weet ik niet. Is er zeker sprake van respect voor Louis van Gaal, die, eh, eh, dat weten we allemaal, ook Ajax succes heeft bezorgd. Hij gaat voor de derde keer aan het werk bij Ajax. Louis van Gaal. Hij is de coach die met Ajax de laatste grote successen behaalt. Van Gaal bouwt in de jaren 90 aan een team dat landstitels, de UEFA Cup, de Champions League en de wereldbeker wint. Van Gaal is Amsterdammer. Hij speelt begin jaren 70 in de tweede van de club en keert in de jaren 80 als assistent trainer terug. Als Leo Beenhakker in 1991 naar Real Madrid vertrekt, neemt Van Gaal het roer over. Ik wil namens het bestuur Louis, wil ik jou nu even een hand geven en je verschrikkelijk veel succes wensen.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 Het wordt geen succes. Van Gaal botst stevig over het technisch beleid... onder andere met trainer Ronald Koeman. Van Gaal vertrekt. Definitief, zo zegt hij een jaar geleden. Ik kom niet meer terug naar Ajax. Nooit meer of niet meer? Nee. Nooit ik ben, meer. Ik ben op, Tot op het bot ben ik beledigd. Zei hij in Nova College Tour tegen Twanhuis. Uh, wat is er veranderd of is het de liefde die hem terugbrengt? Of is het misschien wraak op kruif? Nou... Um... Dat laatste, dan moet je natuurlijk voor in de, tussen de oren van Louis zelf kunnen kijken. Uh, dus daar laat ik het oordeel maar aan Louis van Gaal. Uh, ik denk dat wat zeker veranderd is, dat hij nu een rol krijgt die hem meer macht geeft. Uh, dus... Uh... Voorheen was hij technisch directeur. Nu is hij nog een stapje hoger, is hij algemeen directeur. Dus hij kan nu volgens mij het totale beleid uitzetten. Hij heeft een gelijksgezinde man onder zich, Danny Blind... met wie hij goed overweg kan. Met wie hij ook al eerder in feite de, had willen samenwerken... in plaats van met Ronald Koeman. Dus wellicht heeft dit hem doen overhalen... om toch voor de derde keer naar Ajax toe te keren. Ja, en hij heeft zelf iets te bewijzen, wellicht. Hè? Hij wil toch nog bewijzen dat... Ja, nou, en hij kan nu natuurlijk ook wat bewijzen. Als, stel je voor dat hij niet alleen op het veld... maar ook in bestuurlijk opzicht uh, orde kan schaap, scheppen in deze chaos... Dan, uh, ja, dan, heeft hij, dan zet hij wel weer wat neer. Ik dank je hartelijk, in elk geval, voor je, voor je bijdrage. Mendo de Galan, uh, komt er een, een, een tweede boek eigenlijk van jou... Nou ja, een tweede, laat ik zo zeggen, ik hoop op een herziene druk, Want <laughs> uh, uh, dit is natuurlijk spectaculair wat zich de afgelopen week weer heeft uh, afgespeeld. Ja, en dan niet met een open einde, maar een definitief einde. Uh, een Hollywood einde, hoop ik op. Een Hollywood einde, oké. Okay, dankjewel in elk geval uh, zover. Uh, Menno de Galan, uh, we hadden het over Ajax. Als er overigens nog nieuws komt uit uh, Amsterdam... dan houden we u uiteraard op de hoogte via onze verslaggever daar. Iets meer dan een jaar geleden, op maandag 20 september, begon clubicoon Johan Cruijff zijn revolutie bij Ajax. In zijn wekelijkse column in de Telegraaf uit hij stevige kritiek op het beleid in Amsterdam. Cruijff wilde flink de bezem door de club halen en vond dat in het belang van Ajax. Eerst iedereen weg moest. Sportjurist Keo Molenaar, goed ingevoerd bij Ajax, staat helemaal achter Cruijff. Hij is zo ajax hè, wat ik zeg, het is zijn jeugdliefde. Hij heeft Ajax gemaakt, hè, dat blijf ik zeggen. En, en uh, ik hoor daar wel eens andere dingen over, maar geloof me nou. Echt 100 hij is de grondlegger van grote Ajax. En ik merk ook, hij is als kind daar opgegroeid. En het is zijn club. En hij kan het niet verteren dat uh, die club verloedert... als gevolg van wandbeleid door, door, door mensen... die gewoon het voetbalhart niet op de goede plek hebben. Dat weet ik gewoon, dat, dat is... Dus het zou mij inderdaad niet verbazen als hij toch nog een keer die handschoen opneemt... en dat hij zegt, jongens, daar gaan we. Met mensen die hij ziet zitten en waar hij vertrouwen in heeft En die zich loyaal aan hem verklaren, want dat is voor hem het allerbelangrijkste. Riek van den Boog, de toenmalige directeur van Ajax... vindt de harde kritiek van Johan Cruijff niet realistisch... en betreurt de manier waarop Cruijff zich over Ajax uitlaat. Martin Jol, destijds de trainer van Ajax, blijft er laconiek onder. Nou, ik geloof dat ze bij Ajax wel gewend zijn. Ik heb dat nu twee, drie keer meegemaakt. En, ja, kritiek uh, van zo'n expert moet je altijd serieus nemen. Maar dat doen ze hier al 15 tot 20 jaar, heb ik begrepen. Dus uh, we gaan over tot de orde van de dag en we nemen het ter kennisgeving aan. Een paar dagen na het verschijnen van zijn column... geeft Cruijff zelf in Nederland tekst en uitleg. Hij wil Ajax helpen. Het is een kwestie van uh, de boel analyseren. Die en die, uh, dat heb je vaak in andere bedrijven ook... Uh, als een bedrijf ergens instapt om een bepaalde reorganisatie te doen... dan hoeven we het niet zelf uit te voeren. Nee, je geeft de lijn aan en wordt het uitgevoerd. Dan is het inmiddels half november en dan reageert Ajax-voorzitter Uri Coronel op de kritiek van Johan Cruijff en het verzoek aan Coronel om op te stappen. Nou, als we het doen, gaan we het niet doen omdat het in een column van Johan Cruijff staat. Bovendien had ik 14 dagen geleden ook moeten opstappen... want toen heeft hij dat ook al gesuggereerd. Dus nee, als je vraag is, stappen we op, dat zullen wij niet doen op grond van die column. Eind vorig jaar doet Kruijf een geslaagde oproep aan oudspelers om zitting te nemen in de ledenraad. In februari van dit jaar heeft Kruijf een gesprek met de leiding van Ajax over een eventuele terugkeer bij de club. de Molenaar, sorry, juicht dat toe. Johan gaat een uh, Bella rol vervullen, dat is de bedoeling in ieder geval. In, die, uh, ja, in de commissie van de techniek En daar gaat hij leiding aan geven, dat is de bedoeling.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 Dat kan nooit de bedoeling zijn. Daarvoor zijn we niet een groot bedrijf en niet een club als Ajax. We zijn dan zeven maanden verder. Zeven maanden onrust achter de rug. En dan snappen het bestuur en de raad van commissarissen van Ajax op. En aan Kruijf is de vraag simpel. Hoe nu verder? Ja, dat weet ik niet. Ik, eh, ik, ik heb er niks met de organisatie in de club te maken. Dus ik, eh, ik weet het niet. Ja, ik vind het alleen jammer dat ze weg zijn.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 Statutair heet dat. Hoe dat moet gebeuren, ik heb ik geen idee. Dan is het april. Kruijf verklaart dat hij bereid is om zitting te nemen... in een nieuw te benoemen raad van commissarissen. Robben Junior, de voorzitter van de ledenraad, komt met dat goede nieuws. Johan Kruijf heeft zich bereid verklaard uh, om zitting te nemen... in de raad van commissarissen. De ledenraad steunt dat unaniem. De voorzitter van de raad van commissarissen is bedrijfsstrateg... Steven Tehaven. Verder bestaat de raad uit Paul Reumer, Edgar Davids, Marjan Olvers... en natuurlijk Johan Kruijf.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 en in redelijkheid ook praten over hoe dingen tot stand moeten komen... en tegelijkertijd uh, natuurlijk zijn energieniveau niet verlaagt. Maar in september blijkt dat het niet echt botert in de raad van commissarissen. Ten Haven, Reumer, Davids en Olvers staan lijnrecht tegenover Johan Cruijff... met name over de te benoemen algemeen directeur. Cruijff wil Tjöla maar daar willen de andere vier absoluut niet aan. Cruijff is teleurgesteld. Het zijn dus uh, twee werelden die weer bij elkaar komen. En uh, ja, in dit geval moet dus de, de sportwereld de sport... Moet, moet, moet de andere kant overtuigen. Als vervolgens ook Marco van Basten geen technisch directeur wordt bij Ajax... is er een definitieve breuk tussen Kruijf en de vier andere leden van de Raad van Commissarissen. Althans, die breuk is onafwendbaar. Die mensen moeten ook een beetje wennen aan, aan het ritme in het voetbal. Dat is ook natuurlijk logisch. Maar uh, ik hoop dat ze er heel snel aan wennen. Dan is er sprake van een impasse. En om daaruit te komen wordt Kruijf gevraagd uit de Raad van Commissarissen te stappen... en adviseur te worden. Maar dat vindt Kruijf niks. Adviseur ben ik altijd al. <laughs> dat gaat dus niets nieuws. Maar... Het <laughs> is niet zo. Uh, Dit is niet. Uh, niet uh, Daar is niks nieuws mee uh, onder de zon. Dus waarom zou ik iets inruilen. om iets wat ik al heb te krijgen? En dan vandaag barstte dus de bom. door het benoemen door de Raad van Commissaris. althans die andere vier. Met steun van de directie. het benoemen dus van Louis van Gaal. Danny Blind en Martin Sturkenboom. Buiten het medeweten. dus nogmaals van Cruijffel. Two, three, four,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 Woohoo! Black Horse en The Cherry Tree. Katie Tunstall was dat. We hebben het net natuurlijk over Ajax gehad. We hadden u graag ook de betrokkenen laten horen. Uh, Martin Sturkenboom vindt het verstandig om voorlopig nog niet te reageren. Dat geldt ook voor Danny Blind. Ook Louis van Gaal nog niet tot een reactie bereid. En Johan Cruijff, dat hebben we al eerder gezegd, liet heel kort weten... dat ze gek geworden zijn in, uh, in Amsterdam. En dat hij buitengewoon verbaasd is over de gang van zaken. Ook die zal daar ongetwijfeld uh, op terugkomen. Is er dan helemaal niemand die de mond roert in deze roerige tijd? Ja, zeker wel. De voorzitter van de Raad van Commissarissen was juist te gast... bij onze collega's van Nieuwsuur. Steven ten Haven in gesprek nu met Marielle Tweebeke en Henry Schut. Meneer ten Haven nog even voor de duidelijkheid. Um, Louis van Gaal erin. Is Johan Cruijff eruit? Nee, het is vooral uh, Louis van Gaal erin. Die is uh, belangrijk en nodig voor Ajax op dit moment. En het gaat niet over Johan Cruijff eruit. Het gaat niet over een strijd. Het gaat over wat het beste is voor Ajax en Louis van Gaal is het beste voor Ajax. Maar het lijkt het met alle voorkennis die we hebben... min of meer een oorlogsverklaring aan Kruif. Nee, het gaat niet over oorlogsverklaring. Het gaat over wat het beste is voor Ajax. En Ajax is in nood, om het zo te zeggen. Organisatorisch is het niet goed. De ondernemingsraad heeft een noodkreet geuit. Daar reageren wij op, zoals ook andere stakeholders. Sponsors en dergelijke. Iets zeggen daarover. En het kan zo niet langer. Er moet nu iets gebeuren... En Louis Gaal is de kern van die oplossing. Hm. Ja, wie, wie heeft het bedacht, meneer Haven? Wie heeft bedacht? We gaan Louis van Gaal vragen. Nou, ik denk dat wij gewoon hebben gekeken naar goede kandidaten. We hebben in een vroeg stadium een duidelijk profiel opgesteld. Waarin zaken zitten als verstand van voetbal, een Ajax-hart, reputatie bij Ajax, kennis en ervaring, wijsheid ook, doorzettingsvermogen. En wat dat betreft ook overwicht op de organisatie. Echt leiding kunnen geven aan een voetbalorganisatie. Goed kunnen verbinden tussen de verschillende betrokkenen. Om te beginnen, natuurlijk, de technische staf, de spelers. met laten zeggen de rest van de organisatie. Dat is altijd moeilijk. En dat kan van Gaal. Ja, en daar is Johan Cruijff niet in gekend? Johan Kruijf is gekend in elke stap die wij zetten. in het hele proces. Het is zo dat er vandaag een vergadering is belegd. Het moest onder hoge druk gebeuren. We hebben alle procedures in acht genomen. En het is zo dat Cruijff uitgenodigd is voor die vergadering. Hij is daarbij niet aanwezig geweest. En de andere vier commissarissen hebben het toen conform zoals dat hoort. Hebben de beslissing genomen die er moest uh, genomen? Nou, maar toen was dat, dat al, sorry. Hè, ja. Maar toen was het natuurlijk al besloten, want die directie is al aangesteld. Nee, we hebben in de vergadering dat uh, besloten. En uh, we hebben dat zelfs uh, na beurs besloten. En toen ook uh, het persbericht opgemaakt. er nog een paar keer goed naar gekeken, goed overlegd. Belangrijke betrokkenen in de buitenwereld zelf gebeld, zelf geïnformeerd en uh, vervolgens uh, het naar buiten gebracht. Maar dat is toch op zijn zachtst gezegd niet chic.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 Wat er zijn natuurlijk gesprekken geweest met, met Van Gaal... want anders zouden we nu niet weten dat hij de directeur van Ajax is. Dus dan is er toch een heel proces aan vooraf gegaan... waar Kruijf dus blijkbaar geen bemoeienis mee heeft gehad. Er is gehad. een uitermate zorgvuldig proces uh, geweest. Dat heeft zich met name de afgelopen weken afgespeeld. Voor alle duidelijkheid, we hebben nooit parallel uh, onderhandeld uh, over, uh, met kandidaten. We hebben ons gericht steeds op één kandidaat. Als dat niet lukte, gingen we naar de volgende kandidaat. Nu is het zo dat uh, Van Gaal een uitstekende kandidaat is... En misschien in een aantal opzichten wel de nummer 1. Nou, u wist het belangrijkste dat als Van Gaal de juiste kandidaat is... het einde Kruif is. Nou, het is zo dat wij eh, ruimhartig en ook heel correct... met veel respect de lijn van Kruif een kans hebben gegeven. Vier maanden lang, zo niet langer. De tijd en dan, is gewoon op. En dan aan het begin is het zo geweest dat hij één kandidaat heeft genoemd. Andere kandidaten vielen volgens hem Tjolaling af. Tjeulaling was dat. Ja. En dat was Tjeulaling. Die is gewoon op een formele manier, op een correcte manier... Eh, beoordeeld als niet geschikt. Vervolgens zijn er...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 Daar geeft ook laat zeggen, links en rechts iemand binnen Ajax eh, hoog over op. En wij hebben dat gecontroleerd. Trendzien is een club in Slowakije. Slowakije is van een heel andere orde dan Nederland. Die club is uh, gedegradeerd. Na de komst van Ling, 40% van de aandelen... Maar dat is allemaal al redenen waarom het Lingen niet weer... maar dat hebben we eigenlijk gehad. Want we nou zitten de, nu bij Van Gaal. Ja, maar goed, het wordt net gevraagd. Ja. Ik leg het netjes uit. En ik denk dat veel mensen er nog steeds behoefte aan hebben. Ja, dat en... punt is duidelijk. Maar dat goed. was de lijn Kruif. Daarna ja. bent u afgestapt van de lijn Kruif. Maar moet ik dan zeggen, u bent met z'n vieren afgestapt van de lijn Kruif. U bent met z'n vieren richting Louis van Gaal gegaan. En Johan Kruijf is daar pas vandaag ingekend. Is dat de juiste gang van zaken? Wij zijn een, uh, een team als raad van maar op het moment dat je ziet dat één iemand wat dat betreft frustrerend werkt en blokkerend werkt... U beantwoordt steeds mijn vraag niet. Ja. Wanneer nee, is Johan Cruijff gekend in... Ik beantwoord die vraag. Ja. Dan moet je maatregelen nemen. en Dan moet je ervoor zorgen dat de beslissing die nodig is ook genomen kan worden. Wij hebben vandaag Cruijff opgeroepen voor een vergadering, zoals dat hoort. Die zou om vier uur plaatsvinden. Dat is ook gebeurd. Daarvoor is hij op tijd uitgenodigd. Hij heeft aangegeven daar niet te komen. Dat is om vijf over vier... Nog een keer aangeven aan ons. En volgens gaan we even gaderen met de vier wel aanwezige commissarissen. En nemen we deze beslissing. Ja, de beslissing. Heeft u, sorry, heeft u, waar ik je zo benieuwd naar ben. Heeft u, want Van Gaal wil niet met Kruif werken en Kruif niet met Van Gaal. Als Van Gaal nu de directeur van Ajax is... heeft u hem dan die garantie gegeven dat Kruif dan weg is? Uh, wat wij uh, zeggen is dat uh, wij doen wat in het belang is van Ajax. Van Gaal komt, dat is in het belang van Ajax. En dat betekent, wat ons betreft, niet per definitie dat Kruif uh, weggaat. Als mensen het echt goed voor hebben met Ajax, dit zijn twee iconische mensen: van Gaal en Kruif.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 Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat Vergaal zich door hele andere dingen laat leiden. En dat hij heel goed begrijpt dat zijn beleid, zijn visie, de structuur die hij wil... de stijl die hij heeft, de filosofie... dat die gesteund worden uh, in ieder geval door vier commissarissen. En dat die vier commissarissen achter hem staan. En dat dat niet niets is. We gaan even naar de ledenraad. Die vergaderen vanavond. Ze dachten over iets heel anders, maar dat gaat dan nu waarschijnlijk vooral over Louis Van Gaal. De ledenraad heeft in principe het vermogen om het vertrouwen in u op te zeggen als raad van commissarissen. Hoe denkt u dat zij reageren? Nou, ik denk dat in de ledenraad uh, sprake is van een gemengd gezelschap. Mensen met allerlei achtergronden met één hele sterke gemene delen. Het zijn Ajaxiden, mensen die een warm hart hebben voor Ajax. Ik denk dat uh, zij uh, met vertrouwen naar ons kijken. Dat is ook gezegd door de commissie die afgevaardigd is door de ledenraad. Twee weken geleden, en dat is de afgelopen dagen, herhaald. Zij hebben kennis genomen van wat we hebben gedaan. Dat zijn zeer veel dossiers afgewerkt. Zeer veel uh, acties ondernomen, zeer veel contacten gelegd. Steeds gezegd, oké, okay, maar er moet ook een directie komen. Wij hebben gezegd, die directie komt uiterlijk december, het is nu november. En als we dus dat optellen bij het eerder geconstateerde... dan denk ik dat de ledenraad geen reden heeft om de vertrouwen in ons op te zeggen. Als je dat ook nog eens optelt bij het feit dat wij engelen geduld hebben gehad... in de afgelopen vier maanden, dat Ajax een beslissing nodig heeft... en dat wij nu die beslissing nemen en dat dat niet een beslissing is van een lage kwaliteit. Het is een uitstekende beslissing met zeer, zeer goede mensen. De woorden van Steven Tehaven, voorzitter van de Raad van Commissarissen. Hij sprak met Marielle weken en Henry Schut. De ledenraad was dus vanavond bij een in, uh, in Amsterdam, in de Amsterdam Arena... Um, voor een vergadering. Die vergadering is inmiddels ten einde. Het ging natuurlijk over de benoemingen van Van Gaal, Sturkenboom en Blind. Onze verslaggever Joep Schreuder was er ook... en ving na afloop van die vergadering een van de leden op k -Modenaar. Het is afgelopen en uh, wat, wat is er besloten? Wat is er bedacht? Uh, nou ja, besloten is er nog niet veel. Omdat we het eerst gewoon allemaal op ons in willen laten werken. Datgene wat er vandaag gebeurd is, is natuurlijk een behoorlijke bom geweest, die niemand heeft zien aankomen, ook wij niet als onderzoekscommissie. En, uh, dus we laten dit eerst even op ons inwerken. We hebben het gehad over de benoeming van de bestuursraad. En, uh, het verhaal Johan en de breuk in de raad van commissarissen is van latere orde. Ja, uh, Johan Cruijff reageert van... ja, ze zijn, ze zijn een beetje gek geworden daar, de raad van commissarissen. Ik ben in nergens gekend. Wist er pas van om zeven uur. Uh, bevestigt dat jouw gedachte dat hij inderdaad buitenspel is gezet... door de raad van commissarissen? Ja, dat lijkt mij wel. Kijk, uh, Johan is uh, de speel, de technische speel... binnen die raad van commissarissen. En vooral als, je, als het gaat om de benoeming van zo'n sleutelrol binnen Ajax... Hè, want je hebt het uh, over de technische man degene die de technische leiding gaat uitoefenen... Ja, het lijkt mij dat Johan daar leading in is. Mm. En ik begrijp het ook niet zo goed, want dat is de afspraak... want ik heb vandaag in het parool gelezen... dat daar geen afspraken over zouden zijn gemaakt. Nou, het staat mij helder voor de geest dat deze mensen... de andere vier uh, commissarissen zijn geïnstalleerd om Johan te faciliteren. Johan was gewoon de baas en degene die leiding zou geven, technisch... en zij zouden hem faciliteren. Dus ja, tegen die achtergrond is het helemaal vreemd. Vreemd, zegt Keo Molenaar. Je zou zeggen, er is vandaag in Amsterdam een stap gezet naar het einde van de chaos. Maar u zult met me eens zijn, als u de afgelopen 39 minuten alle betrokkenen hoort... dan is er aan die chaos nog lang geen eind... en zullen er nog veel episodes, hoofdstukken worden geschreven in de ajax soap Er was eigenlijk ook een hoofdstuk gereserveerd in Amsterdam voor Guus Hiddink. Die zat bij de Turkse voetbalbond... Maar hij woont in Amsterdam en zou toch een prominente rol bij Ajax kunnen gaan spelen. Eerder al gaf Guus Hidding te kennen: ik sta voor veel open, maar niet voor Ajax. En ik zit nog voorlopig bij de Turkse voetbalbond. Ja, daar zit hij niet meer, want aan dat dienstverband tussen Guus Hiddink dus en Turkije kwam gisteravond een einde, omdat Turkije werd uitgeschakeld voor kwalificatie voor het Europees kampioenschap. De 3-0 in de eerste wedstrijd, de 0-0 van gisteravond, het einde betekende dat van Hiddink's bondscoatschap. Maar dat alles kwam natuurlijk voor Guus Hiddink niet als donderslag bij heldere hemel. Er is een wisseling van de wacht gekomen, uh, zeg maar in september toen die matchfixing naar buiten kwam heeft de voorzitter waar ik uh, dat project mee ben begonnen, zeg maar. verjonging van het a-helftal en uh, opbouw ook van, uh, van jeugd nou, dat kreeg toch wat een knauw in de nieuwe situatie, en, uh, omdat men toch een andere kant op wil hebben uh, we gezegd, van als, dat dan, als dat dan niet uitpakt zoals we willen met kwalificatie maar wel met verjonging van het team, ja, dan wil ik ook verder niet uh, jullie in de weg staan als we ons niet kwalificeren. Maar is niet heel boos op je? Want ja, ze hadden natuurlijk toch veel van je verwacht. Grote naam binnengehaald? Ja, natuurlijk. Nou ja, ja, als je de situatie in Turkije kent, dat is pure, pure, pure emotie. Dan is het logisch als, als we de kwalificatie of de play-off niet, niet halen. Uh, Doordat je kansloos bent eigenlijk al in de tweede minuut, dat is dan, dan richt zich dat op het team. Maar ook op mij, die, die emotie en de boosheid, dat is, dat, ja, dat is het land. Dat vind ik ook niet zo'n probleem. Nee. Maar ik neem aan dat je er zelf toch ook wel stevig van baalt. Hoe, ja. hoe kritisch kijk je daar zelf nog op terug? Ja, nee, ik vind het jammer dat we... Kijk, toen ik, toen ik begon was er met Mamouduskin, met de vorige president, een plan gemaakt... Om uh, het team te verjongen. Dat was eigenlijk een taak van het verjongen team. En als je dat nog zou kunnen bereikstellen via, via deelname Euro zou dat helemaal mooi zijn. Nou, dat is dus dan niet gelukt. En dan, dan vind ik het zeer jammer dat dat, uh, dat, dat zo gaat dan. Ja, maar voelt het ook een beetje als falen? Ja, nou ja, ja, falen. als je iets niet haalt, dan, dan faal je. We zaten in een pool met Duitsland. En ik moet eerlijk zeggen, ook met het talentvolle België. Nou, we bleven voor België. Op zich was dat met de ombouw van de ploeg een goede prestatie. Alleen als je dat hebt, dan wil je ook die play-off graag naar je toe trekken. Weliswaar tegen zwaar Kro Kroatië. En dan als baal je dan, ja. Er wordt gezegd, uh, Hidding is een beetje de magic touch kwijt. Wat vind je van die verhalen? Nou, ik. ik... Ook in de tijden dat we ons wel eens kwalificeerden, ook wel eens een titeltje halen, links of rechts. Eh, kon ik dat ook allemaal hopelijk wel goed plaatsen, al die, die, die, die destijds superlatieven. Eh, en onderweg hebben we wel meerdere tikken gehad. Dus dat kan ik, eh, ja, het is niet Magic Touch. Het is, net, het is net of je, het geluk heb ik herinner me nog met Australië. Dat was toen ook van, oh, Australië WK. Nou, je bent afhankelijk van, van John Aloysi die in de laatste minuut, of in de laatste penalty... Eh, het WK binnenhaalt. Nou, gebeurt dat niet... dan ben je ook de slumiel van Australië. Dat ligt allemaal zo dicht bij elkaar. Dus Ik ben daar nooit zo van, die, verheven, die verhevenheden. Nee. Hoe gaat het nu voor jou verder? Uh, je hebt wel aangegeven dat je, dat je werken met jonge mensen... zoveel nog steeds leuk. Er zal ongetwijfeld weer van alles op je pad komen. Hoe, hoe ziet dat traject eruit? Nou, het kan ook zijn dat jonge mensen zeggen... van die oude moet langzaam maar eens weg zijn. Dat, dat moet je ook altijd heel goed oppassen. Okay. Nee, ik, heb nog, ik krijg nog zoveel energie... en ik, hopelijk heb ik zelf nog zoveel energie om nog wat... Misschien niet zo meer in de, in de camera of in de schijnwerpers, maar om nog wat uh, te doen. Maar ik ga eerst even, even niks. Maar als adviseur bedoel je dan? Of een dat rol zou als technisch kunnen. directeur? Dat zou kunnen. Dat ja. zou kunnen. En dan wordt nog steeds weer de naam van Chelsea ook genoemd? Nee, ja, ik ben nou heel af en toe bij Chelsea en ik heb daar goed contact, maar niet, de, niet anders dan uh, dat ik er graag als gast kom. Maar verder is er helemaal nooit gesproken over enige functie. Van de week was je ook heel duidelijk over Amsterdam en Ajax. Vandaag is daar een uh, belangrijke dag. Ik weet bijna zeker dat die jou ook weer gaan bellen. Die gaan jou weer polsen. Nee, maar ik ben er ook duidelijk in geweest. En ik heb een geleden met Johan dat contact gehad. Hij zei, de deur is open. Ja, ik, prima, maar ik ben nog bezig. Alleen ik denk dat ik niet, uh, niet zo geschikt ben voor, uh, voor een functie die toch redelijk ook van het veld af is. Dus uh, dat hebben we helemaal niet gedaan. Guus Hiddink in gesprek met uh, Martin Vriesema. Voor alle duidelijkheid dit gesprek is uh, vanochtend opgenomen bij de terugkeer van Guus Hiddink in Nederland. Toen wist men nog niets van de benoeming van Louis van Gaal in Amsterdam. Vandaar deze laatste passage waarin uh, Hiddink nogmaals is aangeeft dat hij eigenlijk weinig interesse heeft in een functie in Amsterdam die nu overigens helemaal niet meer actueel is. Sinds Van Gaal daar natuurlijk vandaag benoemd is. Althans, een voorstel is gedaan voor zijn benoeming. We gaan het uh, voetbal even verlaten. Als er nieuws is in de Amsterdam Arena of reacties. Uiteraard komen we dan weer terug op het sportonderwerp van deze dag. We maken even een een, nou een sprongetje, een, een reuzensprong. We gaan namelijk naar een enorme aderlating voor de Nederlandse vrouwenturmploeg. Celine van Gerner raakte vorige maand ernstig geblesseerd. Zo ernstig zelfs dat ze geopereerd moest worden. En die blessure kan weer grote gevolgen hebben voor de oranje vrouwen. Want die willen in januari tijdens het Olympisch kwalificatie hun grote droom verwezenlijken met het team naar de Spelen. En of dat gaat lukken zonder de kopvrouw, dat is nog maar zeer de vraag. Vandaag meldde Céline van Gerner zich in de trainingshal in Heerenveen. Een reportage hoort u van Edwin Cornelissen. Frank de Boer die zag het laatst al gekscherend bij Ajax. In de rust uh, leek het wel mes uh, bij ons. Nou, voor het echte mes moet je toch terecht bij de turnhal in Heerenveen. Want daar zie je er een hoop op krukken lopen. Het grootste blessuregeval werd een aantal weken geleden al duidelijk. Opnieuw tegenslag voor het Nederlandse turnen. Celine van Gerner mist mogelijk het Olympisch kwalificatietoernooi. In januari is dat in Londen. Nederland heeft van Gerner hard nodig om zich in Londen in januari... als team voor de Olympische Spelen te plaatsen. Dat was vlak na het WK waar Celine van Gerner zelfs de meerkampfinale heeft geturnd. En nu? Nu loopt ze op krukken de trainingshal in. Een week nadat ze geopereerd is. Hoe gaat het eigenlijk met je? Uh, nou, nu gaat het wel weer uh, oké okay op zich. Ik heb uh, niet zoveel pijn aan mijn voet gehad, de hele week niet. En uh, ja, daar was ik wel blij om. Maar uh, ik was wel heel moe en last van hoofdpijn. En, nou, het gaat nu eindelijk weer iets beter. Neem ons even mee terug. Wat had je ook alweer precies? Een breuk in uh, een van mijn zeven voetbuttelbeentjes. Wanneer heb je me opgelopen? Is dat duidelijk? Uh, waarschijnlijk uh, zijn twee momenten geweest waar het heeft kunnen gebeuren. Dat is eentje geweest op de podiumtraining. En eentje in twee trainingen daarna. Tijdens de WK? Tijdens de WK, ja. Dus ja, toen is het waarschijnlijk uh, gebroken. Je had veel pijn, hè, merkten we tijdens de meerkampfinale? Klopt, ik had duidelijk veel meer pijn als uh, in de aanloop voor, waar ik ook al last van mijn voet had. Maar uh, ja, ik had niet gedacht dat het gebroken was. Als je het achteraf bekijkt, is het verstandig geweest om bijvoorbeeld die meerkampfinale te doen? Uh, nou ja, het was toen al gebroken, dus ik denk dat het niet zoveel had uitgemaakt, nee. Je kwam in Nederland, je deed onderzoek en vervolgens kwam die diagnose. Wat dacht jij toen? Er werd eigenlijk direct al gezegd van de operatie is het best. En ik dacht, ja nee, dat kan niet. Ik moet in januari staan. Nou allemaal keuzes overwogen met gips. En uh, de operatie was toch wel het best, want met gips was die gewoon niet hersteld. Of in ieder geval misschien na twee jaar een keer. En nou, dat was voor mij als sporter al helemaal geen optie. Dus ja, dan was dit nog de beste uit de slechtste opties. Dus eigenlijk had je geen keuze? Nee, eigenlijk niet, nee. En zo kan het dus gebeuren dat de turster Selim van Gerner, altijd gewend om actief bezig te zijn, nu alleen maar mag lopen op de krukken. Een beetje krachttraining doen. Wat zijn eigenlijk de gevolgen van die blessure? Ook met het oog op het test-event, het Olympisch kwalificatietoernooi in januari. Dat uh, test-event zal uh, vrijwel uitgesloten zijn voor mij. En ik uh, ja, moet me nu gaan richten denk ik, op uh, World Cups en EK om een uh, vormbouw te tonen. En uh, ja, de Olympische Spelen zelf. Ja, want als we kijken naar de Olympische Spelen... die kans is nog altijd wel aanwezig. Hè? Je hebt zelf een top-12-klassering binnengehaald in Tokio. Nu moet er alleen nog een van jouw teamgenoten dat ticket bemachtigen. Ja, nou, nou, dat uh, kunnen ze wel. Ja, <lacht> daar heb we wel groot vertrouwen in. Maar het lijkt me voor jou niet makkelijk. Nee, dat is inderdaad niet makkelijk. Maar ja, het hoort wel bij de topsport. Ja. ja, zo nuchter ben je erin? Ja, eigenlijk wel. Nog meer mesje in Heerenveen, want ook Joy Goedkoop... een vaste waarde in de Nederlandse ploeg loopt hier op krukken. Ook niet helemaal fit dus. Ja, ik heb een stressbreukje in mijn hak. Dus uh, dat is ook niet helemaal, uh, niet helemaal goed eigenlijk. Wat betekent die blessure voor jou? Um, ik heb nu twee weken um, niks gedaan en waarschijnlijk nog twee weken. Niet belasten in ieder geval. En dan um, hopelijk over twee weken gaan ze kijken of het alweer beter hersteld is. En of ik dan weer uh, wat mag doen en weer een beetje kan beginnen. Jouw test-event is nog niet in gevaar? Nou, nee. <laughs> en om het gekruk compleet te maken, is ook Yvette Moshagen afgelopen weekend tijdens een wedstrijd in Stoetkart geblesseerd geraakt aan haar knie. Aan Marjan Veldman, assistent-bondscoach. Is dat een toeval, al die blessures tegelijk? Nou, uh, toeval, ja. Het is net inderdaad wat Murphy's Law. Maar uh, ik. ik... Ja, dat is eigenlijk, uh, het is eigenlijk onvoorspelbaar soms. Turnen is natuurlijk onvoorspelbaar. Het is, uh, het is gewoon met Yvette ook gewoon een, een ongeluk. Hè? En het heeft niks te maken met uh, spanning voor het test wel of niet. Nee, absoluut niet. En jullie hadden die droom om als team daar actief te zijn... en een olympische sticker te pakken. Hoe ziet die droom er nu uit zonder Celine? Nou, die droom die hebben we natuurlijk nog steeds. En uh, we geven niet op en we blijven doorvechten. Dus, uh... Een aflevering van Mesh dus in de Nederlandse turnploeg. Om de Olympische droom van Celine Gemert trouwens levend te houden. Moet in ieder geval één turnster bij de top 16 eindigen tijdens dat uh, kwalificatietoernooi. En in dat geval verdient Nederland een Olympisch ticket en het ligt dan weer voor de hand dat dat ticket naar Van Gerner gaat. U wordt daar ongetwijfeld over bijgepraat de komende dagen in Langs de Lijn. Het hoofdonderwerp vandaag van Langs de Lijn ja, van de hele vaderlandse voetbalwereld ligt natuurlijk in Amsterdam, daar waar vandaag de raad van commissarissen liet weten dat het Louis van Gaal wil benoemen als algemeen directeur per uh, 1 juli 2012 en dat voorlopig Martin Sturkenboom en Danny Blind als secondanten zijn aangesteld... en die ook de kar gaan trekken totdat Louis van Gaal... daadwerkelijk in Amsterdam zal arriveren. Dat dus de Raad van Commissarissen... of het idee van de Raad van Commissarissen. Uh, vier daarvan, want één daarvan is Johan Kruijf, En die wist van niets. liet vanuit Barcelona weten... tot zeven uur vanavond wist ik van helemaal niets. Ze zijn gek geworden. Meer informatie heb ik niet om er nu wat over te zeggen. We hebben eerder in deze uitzending... Steven ten Haven al um, laten uitleggen... dat het wellicht toch allemaal wat anders zit. Veel vragen dus. En er komen ook veel antwoorden uit de Amsterdam Arena. Uri Coronel, oud-voorzitter van Ajax. oer ajax ziet erelid. Ook hij was vanavond bij de ledenraad... die vanavond bijeen was in de Amsterdam Arena. Hij spreekt nu met Ragnar Niemeijer. Ja, weet je, als je mij naar mijn persoonlijke gevoelens vraagt... is het niet zo belangrijk, want ik ben natuurlijk al uh, een jaar... of zo, uh, uh, word, ik beheers de mixed feelings. Maar het doet er niet toe. Wat ik wil is dat deze club in een, uh, in een rustig vaarwater komt en dat het circus een keer afgelopen is. Uh, en uh, als dit bijdraagt tot een, uh, een oplossing, dan ben ik blij. Uh, maar dat zal de tijd moeten leren en ik sta niet anders in mijn auto dan toen ik hier aankwam. En dat is onzeker over de toekomst van deze club, uh, althans in bestuurlijke zin. Ik weet het gewoon nog niet. Dit was niet het gesprek van Oedie Cordonel... maar een eerdere opname van de oude ajers voorzitter Maar het is duidelijk waar in elk geval het gevoel ligt van Oedie Cordonel... en dat dat een mixed emotions gevoel is. We kijken straks nog even of er wat reacties kunnen komen... tot slot van deze langste lijn vanuit de Amsterdam Arena. Want dat er natuurlijk veel gepraat is en dat er heel veel gevoelens zijn... dat mogen duidelijk zijn op deze bewogen dag in Amsterdam.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 Everything round the bend And all the pages turn White and black When it's been read, There's no turning back And all we think we've had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 Breath. there's no turning back and all we think you've ever learned has all been written Tim Akkerman, laten wij, verlaten wij in deze langste lijn. om terug te gaan naar de Amsterdam Arena. Zoals gezegd, de ledenraad van Ajax was vanavond bijeen. Onder meer om te praten over de benoeming van Louis van Gaal door de raad van commissarissen. Joep Schreuder sprak met een van de leden. De voorzitter van de ledenraad, Rob B. Junior Kruijf, is heel boos. Hoe was de vergadering? Hoe zijn de verhoudingen binnen de ledenraad op dit moment? Nou, wij hebben vanavond vergaderd met de ledenraad en uh, we zijn natuurlijk kort voor het begin van de vergadering ver verrast door dit nieuws. En uh, de ledenraad heeft mij gevraagd om uh, binnenkort met Steven ten Haven contact op te nemen en hem uit te nodigen om een explicatie in de ledenraad te geven over de besluitvorming die vandaag plaatsgevonden heeft. Was er helemaal geen verontwaardiging? Zo van, hoe kan dit? Er is altijd gegokt toch op Johan Cruijff, gaat club redden, gaat helpen en nu is hij buitenspel gezet. Was er niet boosheid? Nou, ik wil niet zeggen dat hij buiten, buiten is gezet. Ik heb net Steven horen roepen: dat, uh, dat inderdaad ook Louis Vuittregal een icoon uh, bij onze club is. En uh, de man heeft uh, onmiskenbaar grote kwa kwaliteiten. Mm -hmm. Uh, het lijkt zich inderdaad niet helemaal te verhouden met de keuze die we in het voorjaar hebben gedaan om Ajax en Kruijf uh, samen te laten werken. En uh, nou ja, ik neem aan dat, dat Steven en de andere commissarissen daar een heel goed uh, antwoord op hebben. En dat zullen we graag van hem willen vernemen. Zo verlaat iedereen met Mixed Emotions de Amsterdam Arena. We gaan nog één keer terug. Ragnar Niemeijer praat met de voormalig voorzitter van de Raad van Commissarissen. Poorie Koronel, uh, ja... Gewone mensen zullen zeggen, het is een zootje, het is een rommeltje... het is niet meer te volgen, ik probeer het simpel te houden. Begrijp je dat? Ik begrijp voorkomen. Het is een, uh, een zootje, het is een rommeltje, het is niet meer te volgen. Hoe kom je er dan nog uit? Nou ja, de Raad van Commissarissen heeft vandaag een besluit genomen... die heeft uh, een aantal, denk ik, op zich heel capabele mensen benoemd. En uh, als dat nou allemaal zijn gang gaat... dan is dat een begin van, een, uh, van een, wat een goede oplossing kan zijn. Daar twijfel ik niet aan. Is Van Gaal dus een van die capabele mensen? Zeker, zeker. Wat maakt hem capabel voor de job die uh, in het ja, vizier ligt? Uh, luister, uh, ik uh, kan dat als privépersoon wel beoordelen. Ik uh, ben nog wel voorzitter van de vereniging, maar ik ben niet meer actief. Ik ben niet betrokken bij de besluitvorming. Ik draag daar verder ook geen verantwoordelijkheid uh, voor. Ik ken Van Gaal uit mijn uh, vorige bestuursperiode... zeg maar. Uh, van uh, in de negentiger jaren. En dat noemen ben... mensen de gouden tijden, hè? De gouden tijden. En het is een heel capabele man. Dat is het enige waar ik over zeggen kan. Maar voor de rest, uh, ja, luister, ik ben weg dadelijk. En ik draag ook geen verantwoordelijkheid voor. Dus ik moet er verder ook maar geen oordeel over hebben. Kunt u dat wel hebben over uh, of Kruijff en Van Gaal... door één voetbaldeur kunnen? Volgens mij kan het niet eens door een gewone deur. Kan het nee. door een voetbaldeur? Nee, dat moet je mij niet vragen. Kijk, ik zit hier nog omdat ik nou eenmaal voorzitter van die vereniging ben... Uh, nou, dat betekent dat ik uh, jullie te woord moet staan en dat doe ik dan ook. Ik heb uiteengezet dat wij allemaal verrast zijn. Zeer verrast, omdat we gewoon niet op de hoogte waren. Niemand van de ledenraad, maar ook wij als bestuur niet. En ik kan daar dus verder ook niks over zeggen. Ik wil de raad van commissarissen ten haven moeten eerst komen uitleggen... en dat zal op korte termijn gebeuren aan de ledenraad. En daar zullen wij ook wel bij zijn hoe men tot dit besluit is gekomen. En misschien dat we daarna iets anders kunnen zeggen, nu niet. Uri Koronel, een zootje, een rommeltje, chaos, men is verrast. Oftewel, het was een bewogen dag in Amsterdam. Duidelijk is dat de benoeming van Louis van Gaal in diezelfde hoofdstad zeker geen hamerstuk gaat zijn. Wordt vervolg de komende dagen, de komende weken. Uiteraard bent u hier in het juiste, uh, aan het juiste adres om dat allemaal te horen. De NOS heeft nog één uurtje, dat is met het oog op morgen. Fijne avond verder.